Als er iets is wat je niet begrijpt, dan hoor ik het wel. Zien, ik bedacht vannacht... dat je natuurlijk heel goed kunt bewijzen... dat er verband is tussen armoede en het vasthouden aan gewoonten. Je moet je alleen niet beperken tot de voeding. Je gaat me toch niet vertellen dat je s'nachts ook wel aan het bureau ligt te denken, Maarten? <laughs> Waar moet ik dan aan denken? Aan de dood? Je moet helemaal niet denken. Je moet slapen. En als je nou niet slapen kunt... Ik vind dat Joop gelijk heeft. Je moet echt oppassen, anders hou je het niet vol. Je bedoelt fysiek? Ja, fysiek. Dat is een kwestie van elke ochtend tien minuten op de roeimachine. Heb jij er nooit eens aan gedacht om yoga te gaan doen? Ja, je hebt mezelf eens dus gezegd dat je daar gek van kunt worden. Als je te intensief doet. Ik doe alles intensief. Ja, dat weten we. <tus> Als je kans ziet om aan te tonen dat de gewoonten tegelijkertijd verdwijnen op het gebied van de voeding, de kleding, de inrichting van het huis, feesten. Begrafenissen en je zet die veranderingen af tegen de economische conjunctuur... dan heb je het bewijs. A, als je ook let op de sociale verschillen natuurlijk. Maar moet ik me dan ook nog met die andere onderwerpen bezighouden? Tuurlijk, dat is ons vak. Dat kan ik niet hoor. Dat hoeft ook allemaal niet tegelijk, je moet ze alleen in de gaten houden. Nee, dat kan ik niet. Ik moet me specialiseren, anders raak ik overwerkt. Je mag je, mag je wel specialiseren, maar in gewoonte, niet in de voeding. Nou... Uh, ik begin toch maar met de voeding. Begin maar met de voeding, de rest komt later wel. Ik meende dat echt hoor. Jij moet echt ook om je gezondheid denken. Vind je dat daar uh, een reden voor is? Ja, ik kan het aan je zien. Maar het is niet omdat ik overwerkt ben, dat is omdat ik gespannen ben. Dat is hetzelfde. <laughs> ik weet niet of dat hetzelfde is... Of misschien is het wel hetzelfde, maar dan komt het toch niet van te veel werken. Uh... <clears throat> In ieder geval niets doen. En toch moet je oppassen. <laughs> Ik zal oppassen. Werk jij aan het register? Uh, ja. Ben jij al begonnen aan de inleiding? Ja. Ik eerst met balk praten of er geld is. Als het register gisteren af is. Broodjes, limonade, snoep. Uh, het is nu bijna broodjes, af. Koffie, verse broodjes, limonade, koffie? snoep, gevulde Twee ja, koffie als Twee koffie, alsjeblieft. alsjeblieft. alsjeblieft. 1,40. gulden uh, Laat mij nou maar eens betalen. Je declareert het toch wel. <laughs> Neem ik aan. Je hoeft het niet te tekenen als je niet wilt. Weet je... Weet je vader dat we samen op reis zijn? Ik heb ze opgebeld. En wat zei hij? Hij zei, goed zo jongen. Als je jezelf niet kietelt, een ander doet het niet. <laughs> dat vind jij geloof ik gek, hè? Nee, ik lach omdat ik de vorige keer net zoiets gezegd heb. Zou jouw vader zoiets dan niet hebben kunnen zeggen? Nee. Hij zou zelfs niet op de gedachte komen... Als ik tegen mijn vader gezegd zou hebben dat de wetenschap allemaal boerenbedrog is, één grote zelfverzorging, dan zou hij daarom wel hebben moeten glimlachen, maar het volgende ogenblik zou hij weer ernstig zijn geworden en gezegd hebben dat het toch niet gold voor de mensen die hij kende. En, eh, zou dat zo zijn, dacht je? Het ligt aan het niveau natuurlijk. Boerenbedrog is dat ze er de zin van hun leven aan ontlenen. Het geld komt op de tweede plaats. Maar dat is toch ook belangrijk? ...omdat het bewijst dat hun werk zin heeft. Dacht je echt dat het zo in elkaar zat? Ja. Het is hier Hij die vindt het maar niks dat jij altijd voorin wilt gaan zitten. Waarom niet? Omdat daar de meeste ongelukken gebeuren. Ach, hier is de tijd, waar is de man? Dat is haar te stoïcijns, denk ik. Waar hebben we dat ook alweer geplaatst? Onder de Omina, dacht ik. Ja, ja onder de Omina. Maar um, als ik me goed herinner, was dat geen zuiver voorbeeld. Je kunt er beter het gedicht van Van Eyck laten lezen. Wie was dat? Pn van Eyck, ken je dat niet? Ik heb nooit veel gedichten gelezen. De tuinman en de dood. Nee, dat ken ik niet. Hoe is dat dan? Uh, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Uh, iets met Ispahan. Het stond in het boek voor de jeugd. Ken je dat, ken je dat ook niet? Nee. <laughs> jij weet niks. Ik ben maar de zoon van een arbeider. Het is van de arbeiderspers. <laughs> maar je hebt gelijk. Het is net van voor de oorlog en toen las jij nog niet. En mijn vader was bovendien communist. Ook dat. Die ik s'avonds avonds zocht in Isbahaan. Zoiets. Eh, uh, ja. Hoe is het nu afgelopen met die recensie van het boek van Everhart? Ik heb de eerlijk dat Bart die aan het herschrijven is. Het boek ligt in ieder geval op zijn bureau en hij is enorm in de weer met fiches en boeken. Hij had die recensie toch al geschreven. Maar nu moet hij hem ondertekenen. Vind jij dat nu eigenlijk normaal? Nee, normaal is het niet. Ik heb de indruk dat hij ook niets meer aan de mappen doet. Nee, hij doet niets meer aan de mappen. En kan dat dan zomaar, vind je? Het is een probleem. Nou, maar nu heb jij het van overgenomen. Dat kan toch ook niet eindeloos doorgaan? Het is een probleem waarvoor geen oplossing weet. Hoe wou je het straks aanpakken? Ik wou de leiding maar aan Boesman overlaten. Maar jij instrueert hem. Ja, ik zal hem wel instrueren. Heer Koening, heer Muller, ja. nog de beste wensen. Hoe gaat het in Amsterdam? In Amsterdam gaat het goed. En hoe gaat het hier? Ook oh, goed. Gisteren gevallen. Nee, dat is ons gelukkig bespaard gebleven. Maar de jongens worden wel een dagje ouder. Is het hier glad? Het is soms wat glad. Onderweg was het ook glad. Na Amersfoort ongeveer. Het is ja wat mistig. De vorige keer had ik toch nog geen auto. Alsjeblieft. De vorige keer toen had ik toch nog geen auto. Nee, nee, nee, nee, toen had ik nog geen auto. Ik heb hem nu drie jaar, omdat de vrouw niet meer zo goed erbij is. Rijdt hier nooit iemand het kanaal in? Wat zegt heer Muller? Of hier nooit iemand het kanaal in rijdt, hoor. Jawel, jawel, dat is wel gebeurd, jawel. Dat lijkt me niet zo leuk. Ach nee, maar dat zal in Amsterdam ook wel eens passeren. Vroeger. Tegenwoordig heb je van die hekjes Ja, Ja, ja, ja, dat scheelt. Dat hebben ze goed bedacht. Het licht is ja rood. Maar vertel nou eens, heer koning. Wat of nou eigenlijk de bedoeling is? Dat zal Muller vertellen. Ja. We willen graag wat moppen horen. Ja, dat hebben we ja geschreven. Ik neem liever pijp. Heer Muller? Nee, dank u wel. Moppen. En, en, en, en, en wat voor moppen moet dat dan zijn? Willen jullie koffie? Ja, maak maar wat koffie. Jullie willen toch maar koffie? Graag. Alle moppen. En ook verhalen. Wat de mensen elkaar hier vertellen als ze bij elkaar zitten. En, en, wat is daar dan de bedoeling van? <laughs> dat leek ons wel leuk. De bedoeling van Muller is om dat dan vervolgens te vergelijken... met wat ze in andere gezelschappen elkaar vertellen. Ja, Misschien ook wel. Maar, maar doet het er dan niet toe wat de jongens vertellen? Nee. <laughs> maar toch wel over vroeger zeker? Nee, dat hoeft niet speciaal. Gewoon wat u vertelt als u onder elkaar bent. Hm. Dus u moet eigenlijk maar doen of we er niet bij zijn. Daar, daar dacht ik over. Sommige van de jongens kunnen nog wel eens wat lompachtig in de hoek komen, hè? Ja, dat vinden we niet juist prachtig. Daar gaat het nou juist om. Dat dacht ik. Waar komen we uit bij elkaar... In het schuldenhuis, bij Jo en Albert Katoen. Dat zitten nog jonge mensen, maar ze hebben wel interesse in alles wat oud is. Hier is de koffie. Maar dan moeten we ook wel weg. Dag, Joling. Dag, koning. Nog de beste mensen. Het is glad. Het is glad. Nee. Als voorzitter van het Boerengilde heet ik de heren Koning en Muller van harte welkom. Heren, wie ben blij dat u weer in ons midden bent? Zie zegt wel eens wat van Amsterdam, maar als alle Amsterdammers zo waren als jullie... dan was het een stuk beter op de wereld. En daarom zou ik zeggen, Leu, geef ze een hartelijk applaus. Ja. Maar nu, waar het vanmiddag om begonnen is... Ons Derpken moet weer aantreden voor de wetenschap. En misschien wordt er straks wel weer een film van gemaakt. Daar moeten de besprekingen nog over beginnen. En het onderwerp is dit keer moppen. De moppen die we hier vertellen. En dan moet Jo ons maar niet kwalijk nemen... als het er soms wat rauw aan toe gaat... want dan gaat het nu juist ermee. Dus eigenlijk is dit niet voor de vrouwen nu. Gaan oh, weg, hoor. En die lusten wel achter de deur. Ja, precies. Ja, de deur, ja. Dus ik zou zeggen, Leu, laat u niet kennen, het geeft hem um de eer van de durken. Is het zomaar goed, heer Muller? Of uh, wil u ook nog wat zeggen? Nee, nee, nee zo is het wel goed. Ik wil nog wel wat zeggen. Deze fles gaat vanmiddag op. Ja! Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is een goede geste, koning. Maar die fles die moet wel verdiend worden, Leu. Dus wie mag ik als eerste het woord geven? Jan. Als jij nou eens de spits afbiedt, mijn jongen. Uh, Mag het een mop zijn of uh, moet waar gebeurd zijn? Heer Muller, mag het ook waar gebeurd zijn? Het mag ook echt zijn gebeurd. Dan weet ik wel een verhaal dat uh, waar is gebeurd. Ja, mocht er niet eerst even de glaasjes in schenken daar. Nee, joh. Wie moet het eerst verdienen? Is ze Ja, wie lust dan? Dat was dan veurig joh. Ik was dort bij de kampen aan het mestriemen, en toen kwam en langs de boetseweg zo'n zo'n stadsmevrouwje aan het fietsen, helemaal alleen. Eh? Ja. Ja, ja. <tie> en ze op de weg hoor. Nee, ik kan het wel blijven. Was toch niet slim, hè? Dat ben ik daar al veel. Zie je stap van de fietsen. Geradenbok en dree moet maken, en ik zeg u een goeien dag, en ze zegt, oer zegt ze, wat stinkt het hier? Ik zeg, ja mevrouw, dat, dat binnen weer appels. Mijn aardappels, zegt ze. Ik zeg je wel mevrouw. Maar, hoe kan dat dan? vraagt ze. Ik zeg, wel mevrouw, als weet in de grond stopt, dan neemt een weet stront, en als het op uw bord komt, dan noemt u het aardappels. <tie>